gevaarlijke stoffen die niet veilig waren opgeslagen. De situatie is wel iets verbeterd, want in 2009 waren nog 9 op de 10 praktijklokalen onveilig. Ryan Babel moet 10.000 pond boete betalen voor een Twitterbericht. Nadat hij vorig weekend met Liverpool had verloren van Manchester United... ...zet hij een fotomontage op Twitter waarmee hij scheidsrechter Howard Webb belachelijk maakte. Babel heeft 180.000 volgers op Twitter.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 Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz blijft für die besteed, die je schon met.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 Uh, je leven op een bepaalde manier invulling geven. Volgens mij kom ik daardoor beter... tot, uh, tot mijn recht zoals ik bedoeld ben. Ja. En, uh, en, en krijgt mijn leven het doel... Zoals, waar, waarvoor ik hier op aarde leef. Ja, en, want wat is dat doel dan? Voor jou? Voor mij om... om uh, dat is een goede vraag. Hoe, en, en, het, het, <laughs> en om dat kort te zeggen... is altijd best lastig. Maar voor mij is het doel om, om echt... Um,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 in sommige organisaties kiezen we ervoor en, en dat doen wij dus ook. Om dan niet als organisatie die giften te vragen, maar als medewerkers die voor die organisatie werken. Uh, en, en het nadeel is dat je als medewerker daar wat kwetsbaarder in bent. Uh, het grote voordeel is dat het, uh, dat het veel meer betrokkenheid is. Dus, dus ik heb, toen ik startte met dit werk heb ik een, uh, een aantal vrienden en kerk in de omgeving gevraagd... Uh, nou, sowieso vinden jullie het een goed plan dat ik dit ga doen. Uh,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 J Treue Ebene. Es gibt ein Hochzeitsmach für immer mit Jesus Christus.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 www.gebedstandvoort.nl Wens ik nog een fijne avond toe en veel luisterplezier naar de muziek. Tot volgende week.